Mariet Krol met het NOS-journaal. Het Obama om de CO2-uitstoot van Amerikaanse energiecentrales aan banden te leggen. Het Clean Power Plan was het belangrijkste onderdeel van Obama's beleid om klimaatverandering tegen te gaan. 27 staten en een aantal grote bedrijven vinden het plan illegaal en hadden het Hof gevraagd om het tegen te houden. De rechters van het Hoge Rechtshof gingen daar met de kleinst mogelijke meerderheid in mee. Vijf stemden tegen het plan en vier stemmen voor. Het treinongeluk in het zuiden van Duitsland is het gevolg van menselijk falen. Dat blijkt uit eerste onderzoek melden Duitse media. Een verkeersleider zou het automatische beveiligingssysteem op het enkelspoor hebben uitgeschakeld. Dat zou zijn gebeurd om een passagierstrein die te laat was nog snel door te laten... Vanuit de andere richting kreeg een andere passagierstrein tegelijkertijd toestemming om bij een rood sein door te rijden, schrijven de kranten waarna de treinen bij Baat Aipeling frontaal op elkaar botsten. Er kwamen tien mensen om het leven, zo'n tachtig raakten gewond. Het manifest tegen consumentenvuurwerk dat in december door 18 organisaties is opgesteld, is inmiddels ondertekend door 680 organisaties en 27.000 particulieren. Ze vinden dat oud en nieuw niet mag leiden tot ernstig en blijvend letsel of tot vernielingen en schade. Ze willen dat er met de jaarwisseling alleen nog professionele vuurwerkshows worden gehouden. Een Benefietavond voor Vluchtelingenkinderen in de Amsterdamse stad Schouwburg heeft ruim 40.000 euro opgeleverd. Daarmee krijgen onder meer ruim 2000 asielkinderen een prentenboek met Nederlandse woorden. Op het boekenbenefiet traden verschillende schrijvers en muzikanten op... om geld op te halen voor boeken voor kinderen in asielzoekerscentra. Het weer, opklaringen, maar ook nog kans op het natte sneeuw. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 2 graden. Ook de komende dag kans op regen en natte sneeuw. Bij een matige tot harde westenwind wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. z met nu de nacht. B She oh. are oh. oh.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 Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest.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 Ik mezelf niet op al die jaren nooit, die jaren nooit, jaren nooit geweest. Ik ben mezelf op op niet op al die jaren nooit yüz. geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet op nooit geweest. Ik ben mezelf niet nooit geweest, op al die jaren Ik ben mezelf nooit geweest. Past, do you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 Bye. me the worst is yet to come all the misery was necessary everywhere. what deep in love this yes i know Don't worry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 Don't You're sorry Why can't...